In de eredivisie heeft NEC vanmiddag de uitwedstrijd tegen Vitesse met 1-0 gewonnen. Het was voor het eerst in meer dan 30 jaar dat de Nijmeegse club in Arnhem won. Het doelpunt werd in de 75ste minuut gemaakt. Het weer, buien, soms ook wat zon. Er staat een stevige westenwind. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Mogelijk met zware windstoten. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. Er staat minder wind. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 ...zou er eigenlijk bij moeten zijn. Dat is wel een heel apart gezicht hoor. Iedereen in de studio van C.U.V. is aan het springen. Dat wil je niet weten. Jump, Jordan de, de single van de Pointer Sisters. En daarmee openen we uur 2 van zondag in Kennemerland Vorig uur zei er nog een uh, lekkere zonnige zondagmiddag... ...maar ja. inmiddels is het begonnen met regenen. Goed, Goed. had ik ook voorspeld trouwens. Ja, dat is waar, dat is waar. Goed luisteraars, wat kan u van ons verwachten dit uur? Uh, uiteraard om rond de klok van half vier de evenementenagenda, dus houd die pen en papier bij de hand. Uh, rond de klok van kwart voor vier de bioscoop, top 10. En we gaan natuurlijk weer schakelen met uh, Tjerk de Blauw, want die is aanwezig bij de voetbalwedstrijd OG tegen Bloemendaal. En OG staat voor... Uh, onze gezellen, Onze gezellen. En momenteel is daar nog een tussenstand van 1-1. Verder houden we u op de hoogte van de, de vorderingen in de eredivisie. En ik kan u vast meedelen dat AZ Ajax nog steeds op 0-0 staat. FC Groningen Heracles 0-1. tegen Ja, kijk, dat had nou ook weer niet gehoeven. En VVV Finland tegen Feyenoord ook 0-1. tegen Goed, en uh, voor de rest hebben we nog uh, regionaal en uh, uh, nieuws. En nieuws wat ons opviel in de kranten van afgelopen week. En je hebt lekkere muziek uitgekozen, Albert Jan. Dacht ik. Het volgende plaatje is er eentje daarvan een voor. Uh, is Foco en Ginny.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere? Wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. We gaan naar check de blauwe En hier is de stand 2-1 geworden voor OG in de 53 minuut was een hoekschop voor OG van de linkerkant. Die bal die komt voor en iemand van OG raakt die bal aan. En dan voelen we dan protesteren dat hij niet erin was. Maar het scheidsjeblieft stond erbij en die zegt ja hij zit er wel in. En zodoende is die stand hier in die wedstrijd in de 53 minuut 2-1 voor OG. We hadden zich niet vinden, niemand had het vinden, nog eens bij mij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 side you looked out Five. Zondag in Kenneneland hoorde je Maria Mena in all this time. Ja, het is uh, kwart over drie en dan uh, hebben ze het al uitgebreid over bier. Ja, zeker. En, jij gaat ook over bier beginnen, zeg. Nou ja, ja, want uh, uh, Heineken, de bierbrouwer, opent namelijk een kliklijn voor vreemd bier. Heineken heeft een telefonische kliklijn opengesteld... ...voor tips over kroegbazen die vreemd bier verkopen. De brouwer opent daarmee een grootscheepsjacht op ondernemers... ...die een exclusief contract hebben met de marktleider... maar ander gersternat schenken... Het traceren van vreemd bier heeft topprioriteit, wordt in een intern schrijver aan het personeel gecommuniceerd. Vertegenwoordigers, accountmanagers, vrachtwagenchauffeurs van het drankenhandel en andere mensen die veel in de bierkelders van cafés komen, worden opgeroepen scherp op te letten en bij onraad alarm te slaan. De brouwer becijfert dat in de Heinekenkroegen jaarlijks minstens 100.000 hectoliter pils wordt getapt van andere goedkopere producten. Dat komt neer op 200.000 illegaal verkochte fusten. Aldus accountmanager Koert-Jan Zand, betrokken bij de jacht op de bierfraudeurs. Zijn werkgever claimt door die fraude de miljoenen euro's, euro's, miljoenen euro's omzet mis te lopen. En de klant krijgt niet de kwaliteit waarvoor hij betaalt. Dus, Oké, okay, vreemd bier. Geen vreemd bier op de tap. Geen vreemd bier op de tap. <totiep> ja, nou ja, bier is bier toch? Hè? Ja, Zo, nee. uh, zo denkt, Guus Meu er ook over. Hier is Meters Bier. Het wonder en Het en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 Tijdse werk doet leven gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de bank Geniet met volle teuren, pluk de de zo zoveel je kan Het onder, bliksemen, bliksem, derde regen, met het bier Het wordt de of verzuipen, dat's de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in Geniet met volle teugels, zulke tijd om nooit eruit. Het onder der riks en der regen meters bier. en wordt de schompen op verzuipen als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugens, ook een tijd om nooit te luren. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugels, een tijd om nooit te rug. Hoorde jij het ook, Albert-Jan? Om de juiste koers, koers te varen. <laughs> nee, daar gaan we geen geitjes over maken. Dat is niet leuk. Nee. Nee. Het gaat over bier. Ja, het gaat over bier, inderdaad. Guusmel, het regent meters bier. Dat allemaal bij zondag in Kermelands. Het is uh, acht minuten voor uh, half vier. Ja, de tijd vliegt voorbij. Zo dadelijk om half vier dan hebben we de evenementagenda. Eens dus even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. Maar eerst is weer de mooie muziek op de zondagmiddag bij CFM. Hier is Eric Clapton en Change the World. for Zondag in Kermerland op CFM Sanford hoor je Eric Clapton en Change the World. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid Je Blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. We gaan naar Cherk de Blauw. Maar hij is dan nog steeds uh, 2-1 voor, uh, voor OG. En uh, Roemenaal het moeilijker heeft in de tweede helft, dan de eerste helft. Roemenaal was in de eerste helft herenmeester, maar hij heeft het nu moeilijker tegen OG. Gezien dus ook uh, ja, uh, uh, het windvoordeel, zeg maar, wat OG dus uh, schuin over het veld heeft. Roemenal krijgt een vrij trap op de helft uh, van het middenveld uh, van OG. Het is uh, Bart de uh, in uh, die hier ook bijgekomen is, uh, in plaats van uh, Sebastian Thomas. Melvin heeft die vrij trap. Gaat hem dan schieten! En die schiet hem recht op de keeper af. En uh, dat is uh, per geval Hij had niets meer aan de buitenkant, maar ja... Dat is natuurlijk het proberen waard. Met die wind natuurlijk. Want het is lastig met die wind. Want die gaat warrelen die bal. O.G. aan de rechterkant van het veld aan de bal. Paul van Wingen onderschept de bal. Heeft hij goed in zijn voeten. Krijgt er een tik op. Zelfs verbeden. Maar uh, niks aan de hand. Zegt de schijzetter. Maar hij wel uh, loopt even de trek. Toch gaat die bal uh, naar Bloemenal toe. Via toch een vrije trap uh, voor Paul van Wingen. Uh, die, die laat hem over aan uh, Markeus waarschijnlijk. Uh, nee, Paul van Wingen. Dan gaat er zelf bij staan. En zal hem uh, gaan uh, nemen. In plaats rustig de we moeten kijken waar die en spelers ziet geen nog We moeten actie maken. Om draadjes spelers heen. Moet er nu geef Geef hem dan aan de rechterkant. Maar die melk weer proberen te bereiken. Dat lukt niet. Het één OG. Wat er snel uitkomt aan de linkerkant van het veld. Is het uh, naar de linkerkant uh, nog OG die nog steeds de bal maar zit. Plaatsen we dan goed in de midden. dan moeten het aan kerkman komen. Die kan die bal opkappen. En dat is het gevaar geweken. Meteen is die bal weer naar buiten toe. Het is het bal van winkeren. Plaatsen we aan de linkerkant van het veld. met Robert janssen Robert over naar uh, ook ook Laat hem lopen naar Waardie. waar probeert dan ook weer te bereiken. Dat lukt ik niet. dat betekent dat op een Overnemen. Want het middenveld uh, heeft geen geen balbezit, plaats Plaatsen dan diep naar voren. Is dat Paul van Wigge die er goed tussen komt, een mooie schijnbeweging maakt, en nog is het geen uh, voordeel van Roemendaal. Dat is Bart, die, die bal weer Wigge halen, doet hem er ook hem achter de standbeet langs, maar het is ook geen wederom de bal kan oppikken op het middenveld, op de helft van, uh, van uh, Roemendaal. komt hij wel voor, is Dennis Goes die hem goed weghaalt. Dennis Goes, uh, moet we hem doortransporteren, maar, eigenlijk, uh, maar uh, uh, naar voren toe, dat lukt niet. Dan is het uh, Robert Janssen, die bal weer, weer teruggesteld. Moet hem dan weer aan de zijkant gaan plaatsen. Dan denk je kant van het veld is bij die, bij. die heeft de bal aan de voeten. Aan de linkerkant. Gaat kijken wat hij doen kan. Plaat ze dan Rusland midden naar Marrakeus. Marrakeus in één keer door naar Kevin van der Zijs. Kevin van der Zijs in de cirkel. Plaat ze dan terug naar Dennis Schoens. Dennis Schoens wordt door transporteren. Aan de andere kant van het veld helemaal. De rechterkant is het Melvin Jordaan. Die een schijnbeweging maakt. Krijgt een man voor. Ze maakt nog een schijnbeweging. Gaat het dan langs. Hoe dan dan terugtikken. En die plaatsen dan verkeerd af. Op en Betekent dat OG er weer bij kan komen. OG pak die bal op het middenveld. En de linkerkant van het veld voor OG. Plaat ze dan diep. En moet dan Robert en dan moet er komen om te corrigeren. Doet dat er ook heel netjes. Heel beheerst. blijft naar die bal kijken. En plaatsen nog rustig naar Bartu Wien. Bart meteen vrij. Ziet Mark Keus in het middenveld vrij staan. Die plaatsen meteen helemaal de linkerkant hetzelfde zal bij die. Maar die bal, die gaat veel te hard door de wind en wordt meegenomen. En dat is zijn aan. Komt de tweede wissel aan van, van, van uh, Robichal. Het is uh, Paul John uh, die erin komt. En bij die uh, wordt eraf gehaald aan de linkerkant. Die wordt bedankt voor Siets. En Paul John mag het uh, klusje in uh, de laatste uh, 20 minuten van het veld gaan klaren. En dan de stand hier nog steeds 2 tegen 1 is? En we gaan even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. AZ tegen Ajax op dit moment 1 tegen 0. Dus Ajax staat helaas, uh, helaas achter. Uh, FC Groningen tegen Heracles uh, Almelo. 0 tegen 1. Ja, ik moet het toch iedere keer melden, jou. Ik ga er niks aan doen. VVV Veenlo ten tegen Feyenoord. Daar de tussenstand 2 tegen 1. Tot zover weer het voetbal. Uh, nieuws bij zondag in hier is no milk today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 Which means the end of my hopes, the end of all my dreams How could they know? Ja, de muziekkeuze van Albert Jar is vandaag wel heel speciaal. Het regent, meters bier en dan No Milk Today. Ja, volgens mij uh, wil jij een bepaalde kant op gaan. Uh, volgens mij. Toch of niet? Nee, ik zou niet durven. Nee, je zou niet durven. Ik zou niet durven. Helemaal goed. Hey, het is even een half vier hoogtijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ja, en dan uh, beginnen we met uh, morgen 23 januari. En dan uh, vindt plaats in Beach Club Take 5 een Magic Cabaret Theater Dinner. Uh, twee mannen zullen u de avond van uw leven bezorgen. Zij werden in het grote onder het grote publiek bekend als finalisten van het programma De Nieuwe Yuri Geller, waarin mentalisme centraal stond. Houdt u van spraak, maakt het hoogwaardend entertainment, dan bent u van harte welkom. Uh, Rob en Mul zullen u dan doen verrassen met deze show. Tijdens deze avond van wereldklasse met een voortreffelijk vijf gangen diner wat erbij hoort. Dat kost u wel 49,50 euro per persoon. Uh, ik zou even zeggen, dan ga even naar de website om te kijken of er nog kaarten voor zijn. Gaan we naar de woensdag 25 januari. Filmclub Simon van Kolm presenteert in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein 5 om half 8. De film en die begint op woensdag om half acht en de entree is zeven uur is gaan we door naar vrijdag 27 januari. Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper aan het Kerkplein 6. En het begint om 9 uur. Het was uh, oergezellig uh, weer afgelopen maand. En het zal ook deze maand weer gezellig worden. Hits van, van Papi loopt toch niet zo snel. Tot huilen is voor jou te laat. En vele, vele anderen. En het werd snel laat. Deze vrijdag gaan we ze weer smartlappen en levensliederen zingen. Onder begeleiding van de accordeonist Gerard Bosman. Er zijn tekstboeken aanwezig. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande vrijdag. 9 uur. Café Koper gaan we naar de zaterdag 28 januari. Al jaren organiseert Café en karaoke en talentenavonden onder leiding van Wim Wilwel. Soms als individuele avonden, maar bijna jaarlijks een groots opgezet spektakel. Dat begint met voorrondes en eindigt met de finale. Aanmelden hoeft niet als je geen extra wensen hebt. Kom gewoon gezellig langs in Café Oomstraat, Zeestraat 62 in Zandvoort. De voorrondes zijn elke laatste zaterdag van de maand te beginnen op zaterdag 28 januari. Meedoen en kijken is gratis. En last but not least, de hoofdprijs van deze karaoke en talentenjacht is niet meer dan 250 euro. Boom. Gaan we door naar de zondag 29 januari. Live jazz in het Wapen van de Zandvoort. En wel aan het Gasthuisplein 10. En het begint om 4 uur. Spoor 5 treedt voor u op in het Wapen van Zandvoort. Hun repertoire bestaat uit hardbop en swinging letten. Veel composities komen aan de hand van pianist Frans van Tongeren. Peter van IJsselberg op trompet. en spoor natuurlijk op de bekende sax en zang. Frans van Tongeren op piano. Harriet van Rossum op bas. En René de Hilster op drums. Aanstaande zondag uh, dus volgende week zondag live jazz vanuit het water van Zandvoort en dat begint om 4 uur uh, dan voor de jazzliefhebbers, uh, nee, jazz nee voor de Beatle-liefhebbers. En dat uh, zit dan vast in de agenda, want op zondag 5 februari speelt de theatergroep Max de familievoorstelling Help in de stad Schouwburg, Haarlem. En dat begint om 4 uur. Dat is 5 februari 2012. Een uh, schitterende musical en, uh, onder de titel van Help. Dus een lekkere van muziek genieten en de Beatles uiteraard in het muziektheater. Zo weer voldoende ja. te doen de komende dagen heerlijk hoor. Hier is Metcalf en Begging. Ja, Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iine, ja. FC Gruningen tegen Heracles Almelo 1 tegen 1. Ja, sorry, wat zei? Verstond je <laughs> niet. Ik herhaal het niet. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren, Albert Jan. Oké okay, dan niet. Goed, luisteraars en de wat oudere luisteraars onder u die uh, het uh, uh, muziekfestival Woodstock uh, zich nog kunnen herinneren, even de volgende tip. Want aanstaande woensdag tussen 2 en 4 tijdens uh, het programma gepresenteerd door Ruud Janssen en Maurice Mulder en genaamd de vinyljaren gaan ze daar twee uur bij stilstaan. Ze hebben de cd de deur uitgedaan en u kunt dan genieten van vinyl. En wel twee uur staat in het teken van het muziekfestival Woodstock. Het Woodstock Musical and Art Festival was een rockfestival dat in het weekenden van 15, 16 en 17 augustus 1969 plaatsvond op de wei van de melkveehouder Max Jasgoer in Bethlehem. En dat is in New York, zo'n 65 kilometer van Woodstock. Het festival onder het motto van Three Days of Peace and Music, drie dagen vrede en muziek, wordt door velen beschouwd als het belangrijkste muziekfestival ooit. Dus aanstaande woensdag twee, van 2 tot 4, Woodstock of Vinyl. En een van de bands die daar ook aanwezig was, was Jefferson Air, Airplane. En luistert u naar Don't You Want Somebody to Love? When the truth is... You are the one who, you are the one who makes Het is nou echt een uh, disco klassieker op de Salfos Radio, die, uh, Jocelyn Brown Somebody Else's en Somebody as a Sky. En ja, je raadt het alweer, hè, uit de jaren 80 natuurlijk. Uiteraard. Uh, uiteraard, uiteraard, uiteraard, uiteraard. We hebben de film top 10 voor je. Ja, met op 10 natuurlijk New Kids Nitro, een film uit 2011. En dat gaat over een groep hangjoren. Op 9 Elven en de Chipmunks, 3. En daar, ja, daar hoeft ook bijna geen extra vermelding bij, want wie kent Elven en de Chipmunks niet? Op 8 Puss Boots, een film met uh, Anthony Bandoaris, uh, zijn stem in de hoofdrol. Op 7 The Help, uh, een film met uh, Emma Stone. ...en Viola Davis. Op zes Doodslag, een film van Pieter Kuipers met in de hoofdrol Theo Maassen. Op vijf Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Natuurlijk met Robert Downing Jr. en Jude Law in de hoofdrollen. En onder regie van Guy Ritchie. Op vier een prachtige film, The Iron Lady, met, uh, gespeeld door Meryl Streep. En het gaat over de oud-Britse politica Margaret Thatcher. Op 3 Mission Impossible, Ghost Protocol, een film uit 2011. Dit is alweer de zoveelste in de serie van, uiteraard met in de hoofdrol Tom Cruise. Op 2, Nova Zembla, met onder regie van Reinhard Oerlemans, uh, Ziti Doetsen Kroes, Ro Robert de Hoog, Dirk de Lind en Jacques Delier. De tweede film van Reinhard Oerlemans gaat over Willem Barens en Jacobs van Heemskerk, die in de 16e eeuw naar de Russische eilanden groep reisden. En op 1, The Darkest Hour, buitenaardse wezens, Ze zijn geland op aarde en hebben het complete elekt elektrische netwerk op de planeet platgelegd. Een hele spannende film, The Darkest Hour op 1. En dat was hem, de film Top 10 bij CFM Zondag in Kennemerland. Heb jij nog een uh, film uit de top 10 die je zeker wilt gaan uh, zien, Albertjo? Nou, ik wil uh, die film van uh, The Iron Lady zien met uh, Meryl Streep in de hoofdrol. Oké, okay, dus, en ik ga voor doodslag. Jij gaat voor doodslag? Ja? Ik ga voor doodslag. Oké. Okay. Dus dan uh, kunnen we niet samen. hier oh, je niet. Je dan die uh, kunnen we niet samen. Dat uh, gaat niet lukken dan. Maar oh. goed, dan dus zoek ik wel een andere slachtoffer uit. <laughs> okay. Dan? Niet? Oh uh, niet? Nou, weet je wel, ik, ga uh, wel, ik ga wel met mee. Pascal dan? Ik of ga wel met je mee. Doodslag? Yeah, yeah, okay. okay. Yes, I can see you. See you. See every girl here wanna be a beer. Oh, she's a diva fever, fever. I feel the same, and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a room, and I don't believe her. They say she needs to slow down this thing around town She's nothing like a girl you've ever seen before nothing Damn, girl. Yes, I can see her Cause every girl in here wanna be a her Oh, she's a fever. I feel the same and I wanna meet her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 in Canimalod. je blijft op de hoogte je